...hebt gij gedaan? Dikke vraagteken. En het wordt niet zomaar gevraagd, er is een oorzaak voor. In Jozua 1, vers 1, daar staat... ...het geschieden na de dood van Mozes, de knecht van Yahweh... ...dat Yahweh tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zeide... Mijn knecht Mozes is gestorven, maak je gereed, trek over de Jordaan... ga je met het hele volk naar het land, dat ik, Yahweh, de Israëlieten geven zal. Ze zijn nog steeds onderweg in geloof. Ze hebben de plaats van de belofte nog niet bereikt. Ze hebben zich nog niet gevestigd. Het koninkrijk van God, wat in Israël opgericht gaat worden, is nog steeds komende. En dan zegt hij een hele belangrijke uitspraak... Elke plaats die uw voedsel betreden zal, geef ik u lieden. Dus ze moesten wel in geloof de weg gaan. Het land moesten ze betreden en waar die voeten zouden staan is hun eigendom. En ik denk dat in ons geloofsleven exact hetzelfde plaats moet vinden. We zullen de waarheid horen wat God gesproken heeft. We zullen op weg gaan naar dat land. Laat het dan maar in onze gedachten voorlopig zijn. Maar na water dat we gaan verstaan wat God zegt en van ons vraagt... ...zullen we onze voet zetten en handelen overeenkomstig het woord van God. Ook al wonen we in Nederland en niet in Israël... ...we zullen de geboden van God ook in Nederland uitleven. Alles wat God gezegd heeft, dat zullen we doen. Elke plaats die jouw voet zo betreden zat, ...geef ik u lieden zoals ik tot Mozes heb gesproken. Wij hebben al heel wat dingen van onze God ontvangen... Door zijn woorden te horen en in het geloof onze voeten erop te zetten. En het feit dat we het geloofd hebben, hebben we ook laten zien tot we het doen. In alles wat God zegt. Dus eigenlijk maken wij, ook al zitten we in Alblasserdam, dezelfde weg als Israël... ...onderweg van Egypte naar het beloofde land. Ook wij komen uit Egypte. En niet alleen uit de wereld, maar ook uit de verwarring van de hele christelijke denken waar we uitkomen... We hebben veel dingen moeten leren en oude dingen moeten afleggen. Is dat vervelend? In het begin wel. Want je krijgt veel tegenspraak. Maar naarmate je gaat beseffen de grote waarheden die we gevonden hebben en uitleven, worden we trots op dat je de stappen gemaakt hebt die je gemaakt hebt. Ondanks soms de vijandschap om je heen. Jozua 1 vers 4 van de woestijn en de Libanon. Tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. Het gehele land van de Hethieten tot aan de grote zee in het westen zal jouw gebied zijn. Dat is een gigantische oppervlakte. Dat gaat van de rivier de Eufraat tot aan de Nijl tot aan de Middellandse Zee. Een gigantische oppervlakte. Dat noemen ze groot Israël. Niemand zal voor u stand houden, zegt hij tegen de Israëlieten. Het ontzettend mooi als God dat zegt. Niemand zal voor jullie stand houden. Ze hadden in de tijd gewoon voor Israël in kunnen lopen. Maar er is veel strijd geweest. Zullen we het wel doen, zullen we het niet doen? Ja, we hebben dat land bekeken, precies wat God gezegd heeft. Maar ja, er lopen mannen, er zijn reuzen, zegt hij. Wij zijn als springhaan in hun ogen. Zo zag het volk zichzelf. Dat is een ramp. Ze hadden een minderwaardigheidscomplex. God die hebt gezegd, niemand zal voor je stand houden, al waren ze nog kleiner dan sprinkhanen. Als het nodig had geweest, had God horzels gestuurd. Om ze te steken, dan hadden ze gehold om van die beesten af te komen. Maar hij heeft gezegd, ga dat land in, zegt hij, overal waar je voet zal staan, dat is je eigendom. Niemand zal voor jullie stand houden, al de dagen van jullie leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Hé, hey, Jozua. Ik, Yahweh, zal u niet begeven en ik zal je niet verlaten. Leid dat volk naar het beloofde land. Jozua is ook een type van Jehoshua. Het is gewoon dezelfde naam in de grondtaal. Dus wat Jozua doet om het volk voor te gaan, gaat onze heer Yeshua ons voor. We weten wat hij gezegd heeft... Hij is gestorven, hij is opgestaan, hij is naar de hemel gegaan en we verwachten hem terug. Maar wij gaan nog steeds onderweg in de belofte naar het beloofde land. We hebben zelfs met elkaar al besloten om hier nog in deze wereld, in het Nederland of elders ook zijn, gewoon te leven naar de geboden van het Koninkrijk van God. Wonen we er al? Nee hoor. Maar in het geloof zijn we inwoners van dat land. Nou, prachtige uitspraak, Joshua. Wees sterk en moedig, Joshua. Wilt u het ook voor uzelf horen, lieve mensen? Wees sterk en moedig. Niet alleen Joshua, maar het hele volk moet dat zich gaan aanleren. Als heb je een ramp. Want gij, Joshua, zult dit volk het land doen beerven. Jij, Yeshua, zal het volk dat land laten beerven. Dat ik hun vaderen, dat zijn Abraham, Isaac en Jacob... ...en alle andere vaderen van Israël beloofd heb. Maar in het bijzonder die drie. Abraham, Isaac en Jacob. Dat ik hun vaderen gezworen heb... ...hun te zullen geven. Nog een keer. Jozua 1, vers 7. Alleen, zegt hij... ...wees zeer sterk... He, ...dat is een verhoging. He, niet groot sterk, maar wees zeer sterk... ...zegt hij nu, en moedig. En dan komt er hele belangrijke woorden... Handel nauwgezet, overeenkomstig de gehele wet. Het is nauwkeurig handelen, overeenkomstig Gods wet. Het is een Torah, dat staat er. Vindt u dat moeilijk? Is echt niet moeilijk. Want de Torah is ons gegeven om ons naar te richten. Een vreugde om zo te wandelen. En als je het niet doet, heb je binnen de kortste keren spijt. Want de geest van God maakt je direct indachtig waar je van het pad bent afgegaan. Als je eenmaal God kent... dan kan je eigenlijk geen fout meer maken. Of je weet het. Op een moment, zelfs nog een seconde... voordat je de fout maakt, weet je al... ik ga nu een fout maken. Echt waar. We hebben de geest van God ontvangen. Handel nauwgezet... over een de gehele wet. Welke wet? Nou die mijn knecht Mozes... u geboden heeft. Dat is... Daar uh, hoef je geen vergissingen in te maken. Wijk daarvan niet af naar rechts... nog naar links... ...opdat gij voorspoedig zijt overal waar gij gaat. Als dit geen belofte van de Heer is... ...wat zijn dan nog beloftes van de Heer? Maar hij heeft het duidelijk tegen Mozes gezegd... ...en Mozes heeft ook nog gezegd... ...de Heer zal u een man verwekken zoals ik. Hoor hem. Yeshua spreekt dezelfde woorden als Mozes. Dat wetboek, zegt hij... ...de Torah... ...mag niet wijken uit uw mond... ...maar overpeinzen bij dag en bij nacht. Op dat komt hij weer, dat redengevende woord. Waarom nou? Op dat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat erin geschreven is... ...want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken. En gij zult voorspoedig zijn. Je zult je doel bereiken. Dat is wat God voor ogen heeft met u en met mij... In volkomen gehoorzaamheid en liefde aan zijn woord met hem leven. Dan komen we tot ons doel. Als we daar niet toe komen, dan komt zonde in je leven en dan mis je je doel. Want zonde betekent in de grond wordt gewoon doel missen. Iemand die loopt te liegen, en dan zeg je, joh, dan kan niet zeggen, je staat te liegen. Dan zeg zegt, nou, volgens mij mis je aardig je doel. He, dat is heel diplomatiek. Dan moet je nog eens drie keer nadenken, maar dan kan je daarna gelijk vertellen hoe je eraan komt als zo'n uitspraak. Laat dat wetboek niet uit je mond wijken. Overpeins het bij dag en bij nacht. Dan komt hij met een vraag. Heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig. Zelfs dat is een gebod. Zie je dat? Wees sterk en moedig. Hé, hey, dat is niet zomaar een, uh, een hart onder je riem steken. Het is gewoon een gebod. Heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig. Zit er niet. Word niet verschrikt. Want Yahweh, uw God, is met u overal waar gij gaat. Amen. Amen. Dat moet je gewoon vasthouden. Waar je ook bent, Vader gaat met je mee. Wees sterk en wees moedig. Raak je door angst bezet, schud je angst van je af. Dus ik ben niet bang. God die zal angst leggen op je tegenstander. O wee, als God dat doet. Richter 2, vers 1. Daar gaan we een aanvang mee maken. Want dat gaat helemaal over Jozua. Toen ging de engel van Yahweh van Gilgal naar Bokum en zei. Ik, Yahweh, heb u uit Egypte doen trekken. En gebracht in het land dat ik uw vaderen onder ede beloofd heb. En wat God beloofd heeft, doet hij. En ik, Yahweh, heb gezegd. Ik, Yahweh, zal mijn verbond met u in eeuwigheid niet verbreken. Punt. Dat moet je ook vasthouden. In welke wegen wij ook terechtkomen, leuk of niet leuk, ellendig of vreugdevol, dit geldt. Ik zal mijn verbond met u in eeuwigheid niet verbreken. En als u zondig dan en lelijke dingen hebt gedaan, God verbreekt het verbond niet. Als iemand het verbond verbreekt, met u het. En het is een heerlijke weg om het te erkennen en weer terug te keren. te zeggen vader, ik heb gezondigd, wil me vergeven. Dat doet hij direct, wacht hij geen seconde mee. Binnen de kortste tijd, dan een seconde, vergeeft hij het al. Op het moment dat we het zeggen. Vader, vergeef me mijn zonde. Je komt tot één keer en je gaat weer wandelen. Hij zegt, ik zal mijn verbond met u in eeuwigheid niet verbreken. Maar, er komt een hele harde tussennood. Maar, gij zult geen verbond sluiten met de bewoners van dit land, zegt hij. Hun altaren zul je afbreken. Doch, gij hebt naar mijn stem niet geluisterd. Je hebt naar mijn stem niet geluisterd. Dit gaat over hoe Israël in dat land gewandeld heeft. Ze hadden al die afgoden dat land uit moeten gooien. Net als wij, alle afgoderij die wij geleerd hebben door ons hele leven... ...we hebben dwaze dingen over God gehoord... Zoals God helemaal niet is, we kenden vaak heel God niet, we dachten hem te kennen. Al die misleidingen die uit Rome al meegegaan zijn, ook door de hervorming en door Pinkster, door alles heen, die hebben we achtergelaten. Daarvoor hebben we ons laten onderdompelen in het mikwe, we hebben het van ons afgehoord en in een nieuw leven opgestaan. Alles is weggedaan. God uh, gedenkt het niet meer. Hij is gewoon uh, zijn geheugen kwijt. Als we onder water gaan zijn, is God zijn geheugen kwijt. Hij gedenkt ze niet eens meer, onze zonde. Doch, gij hebt naar mijn stem niet geluisterd. En dat is een enorm probleem. Wat hebt gij gedaan? Hé, hey, daar komt hij vandaan. Het staat echt geschreven. Wat heb gij gedaan? Ik heb u ook gezegd, dus er komt nog eens een keertje wat bij. Ik zal hen niet... ...voor u uit wegdrijven. Maar zij zullen u tot tegenstanders... ...en hun goden u tot een valstrik zijn. Er gaat iets fout met dat volk Israël... ...vanwege hun gedrag. Ondanks het feit dat God hun vaderen... heeft uitgeleid uit Egypte... ...zijn ze geneigd terug te vallen... ...tot de goden van Egypte. Tot de beleidenissen van Egyptenaren... Wij zijn ook wel eens geneigd terug te vallen in de beleidenissen van ons voorgeslacht. Terwijl we het gewoon moeten afsnijden. Vergeten en de boeken van de Heer opendoen en zeggen zo staat geschreven, zo beleiden wij. Hij zegt, ik zal hen niet voor u uit wegdrijven, die kanonieten, maar zij zullen u tot tegenstanders... en hun goden, de goden van de kanonieten, zullen u ook nog tot valstrik zijn. Dat is erg. Heel die woestijn doorgetrokken, jaren... Hun kinderen die gaan het land in. En nochtans moet dit gezegd worden. Toen de engel van Yahweh deze woorden tot al de Israëlieten gesproken had. Al de Israëlieten. Verhief het volk zijn stem en weende. Dat is goed. Wenen. Intens huilen. Tranen met tuiten. Mijn God, wat hebben we geflikt. Wil dat zeggen dat God ineens alles weg doet? Als hij tranen met tuiten haalt echt niet waar dat klinkt wel een beetje vervelend maar verhief dat volk zijn stem het weende daarom noemen ze die plaats nog steeds boking en zij offerden daar aan Yahweh dus wat ze gedaan hebben is goed of ze daarna echt een ander leven gaan leiden dat moet nog blijken wij hebben ook vele malen onze zonde beleden en een dag later, misschien al op dezelfde dag vielen we weer in hetzelfde gaatje in dezelfde modderpoel. dus we begrijpen wel wat er in Israël gebeurt, want Israël is niet beter als wij en wij niet beter als Israël want we zijn gewoon Israël Richter 2:6. 2 vers 6 toen Jozua het volk had laten gaan waren de Israëlieten heen getrokken, ieder naar zijn erfdeel, om het land in bezit te nemen, He, dus ze waren er aangekomen Mozes was al dood en Joshua, Yeshua gaat met het hele volk het land innemen. En ze gaan allemaal naar de plekken, de provincies die ze als belofte hadden meegekregen. Ze gaan hun erfdeel in bezit nemen. Het volk diende Yahweh gedurende heel het leven van Joshua. En van de oudsten die Joshua overleefde en die heel het grote werk gezien hadden. ...dat Yahweh voor Israël gedaan had. Dus die oudjes die meekwamen, die wisten alles nog. Die konden nog aan de kinderen vertellen hoe God hen had bevrijd... ...en wat voor een wonderlijke werken dat God gedaan had... ...om ze in dat beloofde land te krijgen. Nou, Joshua, de zoon van Nun, de knecht van Yahweh... ...hij is 110 jaar oud. En dan gaat het volk verder... Men begraafde hem in het gebied van zijn erfdeel, in Timnat-Seres, het gebergte van Ephraim ten noorden van de berg Gaas. Nadat ook het gehele geslacht, wat Joshua nog gekend heeft, tot zijn vader vergaderd was, kwam na hen een ander geslacht op. Dus de kinderen daarvan en de kleinkinderen. En wat daar weer achterna komt. Elke 20 25 jaar komt er een nieuw geslacht. Elke 25 jaar. Dus als je weer 50 jaar verder bent, dan hebben je alweer twee nieuwe geslachten erbij. Er kwam dus een ander geslacht op. En dat geslacht dat Yahweh niet kende, nog het werk dat hij voor Israël gedaan had. Wij hebben ook het werk van God niet gezien. Wij hebben het moeten horen. We moeten Shema Israël, Yahweh Elaheno, Yada Elaheno, moeten we lezen, lezen, lezen, elke keer opnieuw met wat er achteraan komt, om aan onze kinderen te vertellen hoe ze ooit het volk Israël door de woestijn getrokken is naar het beloofde land. Want wij gaan dezelfde weg. Dus ook wij zullen onze kinderen moeten informeren op dezelfde manier. Toen deden de Israëlieten wat kwaad is in de ogen van Yahweh en gingen de Baals dienen. Hoe veer er nou zo'n volk? He? Hoe veer er nou zo'n volk? Dat zou toch in één keer wegwaaien. Maar dat doet God niet. Wat zou de wereld omheen niet gezegd hebben? Hij kan nog nauwelijks zijn volk in het land brengen en dan vernietigt hij ze allemaal. Nee, dat volk zaten er nog beloftes aan vast. Maar het is wel teens dat dat volk nou juist de baals gaan dienen. Ze gingen de baals... Ze deden dus wat kwaad is in de ogen van God. God heeft ons geleerd wat goed is en wat kwaad is. Dat kwaad moeten we gewoon wegdouwen. Niet eens naar kijken, want als we het kwaad gaan begeren, wij krijgen de begeerte van ons hart. Of het nou goed is of het kwaad. Dus gaan we onze ogen richten op kwaad, hara, dan gaan we echter naartoe. En we zullen ervaren wat het is. Maar dat willen we niet, we willen ons oog houden op het goede, wat heeft vader gezegd. Zij verlieten Yahweh, de God van hun vaderen, die hen uit het land Egypte geleid had. liepen andere goden achterna. uit de goden van de volken rondom hen. Zij bogen zich voor, voor neer. dat is aanbidden. neerbuigen is aanbidden. En omdat ze zich daarvoor neerbogen. krenkte ze Yahweh. Yahweh is dus te krenken. Ben je zelf wel eens door iemand goed gekrenkt? Hoe dat in je ziel slaat? Dat je in staat bent om iemand klappen te geven? Nou, jullie niet, maar dat zit wel eens in je vlees, weet je wel. Maar ze bogen zich neer, dat is aanbidden, neerbuigen. En zij krenkte Yahweh, want hij zag het. Hij ziet alles. Wanneer zij Yahweh verlieten en de Baal en de Astartes ook nog, zie je dat? Wat zijn het ook weer, de Astartes? Astarte, dat zijn de seksgoden van de, hè, van de volkeren. Astarte. Dus ze gingen behoorlijk uit hun dak met Astarte. Wanneer zij Yahweh verlieten en de baal en de astartes dienden... ...ontbrandde de toren van Yahweh tegen Israël. Dat is verschrikkelijk. Hij gaf hen in de macht van de plunderaars. Oké, okay, zegt hij. Hij heeft ze altijd beschermd. Heel Israël was beschermd. Elke vijand die over de grens wilde komen, kon een keuze maken. Of hij kwam ten goede of ten kwade... Maar owee als hij ten kwade kwam. Want God beveiligde zijn eigen volk. Totdat het volk net zo goddeloos was als de vijand. Wie moet hij dan nog bewaren? Nochtans is God goed. Hij geeft ze over in de macht van hun vijanden. Dat zijn de plunderaars. Zodat zij niet meer tegen deze konden stand houden. Zij konden stand houden als ze door Abba Yahweh gezegend werden. Ze hoefden nog ineens te vechten. Ik heb u al verteld, hij heeft zelfs een keer de horzels erachteraan gestuurd. Die steekvliegen. Je wil wel lopen. De vijand althans. Telkens als zij uittrokken was de hand van Yahweh tegen hen ten verderven. Dus als die Israëlieten maar uittrokken om die vijand te pakken. Ja dan werden zij gepakt. Het was ten verderven. Zoals Yahweh hun onder Ede gezegd had. Zij kwamen in grote benauwdheid. Wanneer heeft hij dat ook weer gezegd? Ja, Deuteroniem 28... het hele hoofdstuk over de zegen en de vloek. Hij heeft ze van tevoren gezegd... hoe ze in de zegen konden wandelen... en hoe ze in de vloek terechtkwamen. En wij denken, ach, we kunnen best wel eens liegen hoor. Nou, echt niet waar. Zodra je liegt, valt de vloek op je. Dat hoeft God niet eens te doen. Dat is een wet die hij gegeven heeft. Liegen, boom. Niet dat je een klap voelt, maar het zit er gewoon. Net zolang ik zeg... Vader, ik heb spijt. Dit had ik niet moeten doen. Wil me vergeven. flap, gaat hij weg. Dan kunnen we weer verder. Telkens als ze uittrokken was de hand van Jahwe tegen Israël ten verderven. Zoals Jahwe hun onder ede had gezegd kwamen ze in grote benauwdheid. Dan verwekte Jahwe richters die hen verlosten uit de macht van de plunderaars. Soms was het wel twintig jaar, soms dertig jaar. Heel vaak was het veertig jaar leefden ze onder de verdrukking van hun plunderaars. Helemaal leeggeplunderd werden ze. Totdat ze gingen roepen en schreeuwen. Oh Abba Yahweh, we hebben het helemaal verbruikt. Wil toch alsjeblieft vergeven, we hebben niks meer te eten. Stuur toch iemand die ons kan redden. En dan kwam er een richter. God die luistert wel naar zijn kinderen. Ook al zijn ze heel erg kwalijk bezig geweest. Help ons toch Abba Yahweh uit de macht van onze plunderaars. Weet u nog wat ze deden? Nou, ook naar hun richters. Die richter die komt, die haalt die plunderaars weg. Die jaagt ze het land uit en dan kunnen ze weer vrij leven. Maar goed, dat gaat dan weer eventjes goed. Maar naar hun richters luisterden ze echter ook niet. Maar liepen overspelig andere goden na, Buigen zich ervoor neer. Aanbidden is dat, neerbuigen. Zij haasten zich om af te wagen. Ze hadden er haast mee weggeweest, jongens. Alles is weer goed. God kan even wachten. Nou, dat gaat maar door. Telkens wanneer Abba Yahweh hun dan weer een richter verwekte, was Abba Yahweh met de richter, hij verloste hen uit de macht van hun vijanden, zolang die richter leefde. Hij verloste hen. Yes, ja. Dat is verlossen. Yes, ja. En als je dan nog de naam van God erachter zet, yes, ja. Ja. Yes, sir. Ja. Yahweh is de verlosser. Yahweh is de verlosser van Israël. Ja. En hij stuurt verlossers. Richters. Achter elkaar stuurt hij ze. Uiteindelijk heeft hij ook zijn zoon gestuurd. Naar wie luisteren we? Jaweh. Hij werd bewogen. Door hen gekerm. Dat is fijn om te horen. Vindt u ook niet? Dat klinkt goed. Gekerm. Over hun verdrukkers en ouders. ze werden zo verdrukt ze kermden van de druk die erop stond hun akkers werden leefgeroogd hun vrouwen werden verkracht noem alles maar op ze kermden onder de verdrukking en dat is voor ons ook goed om te onthouden als je fout bent gegaan ga kermen met spijt in je hart over wat er gebeurd is nou het gaat verder maar met de dood van de richter begonnen ze weer verderfelijk te handelen nog erger dan hun vaderen door andere goden achterna te lopen. Zie je, dat houdt niet op. Die te dienen en zich daarvoor neer te buigen. Dat is weer aanbidden. In niets gaven zij hun verstokte handel en wandel op. Waar lijken toch niet helemaal op hun, geloof ik, hè? Zijn we een beetje beter? Echt niet waar. We lopen met dezelfde dingen rond. Alleen we zien het gelukkig niet van elkaar. Dus we kunnen ook niet rommelen dan. Hè? Dat is goed. En altijd net op tijd ben je dan weer op het goede spoor om weer in de heilige samenkomst te zijn. En dan zeg je, wat is God te goed hè? Ja, hij vergeeft menigvuldig. Richter 3 vers 4. Over wie hadden we het? Over de volkeren rondom. Hè, die vijanden. Zij toch, de volkeren rondom hen, waren ertoe bestemd. Hoe vindt u dat woord bestemd? Zo die waren ervoor bestemd... Waartoe bent u en ik bestemd? Om het eeuwig heil te beërven. Om aan te komen in het beloofde land. Daar zijn, toen zijn we bestemd. Om het aarde te zijn. Om het aarde. Ja, schitterend. We zijn ertoe bestemd om dat te aarde te zijn. Zij toch, de volken rondom hen... waren ertoe bestemd, dus ook Isis... dat Yahweh door hen... Die volkeren Israël op de proef zou stellen. Dus ook Isis wordt uitgezonden om ons op de proef te stellen. Ook Israël. Op de proef te stellen. En waarom? Om te weten of ze zouden luisteren. Dus God laat de rottigheid in je leven toe. Want je bent er vaak zelf de aanleiding toe. Hij laat het ook toe. En dan staat hij te kijken of hij stuurt zijn engel. die let goed op Willem. Kijken hoe hij gaat reageren. Laat het me gauw horen. Om te weten of ze zouden luisteren, Shema, Israël, naar de geboden die Yahweh hun vader door de dienst van Mozes geboden had. Dus ze worden teruggeleid naar de Torah. Dus als je de Torah doet, is het oog des Heeren op je. Maar welk oog des Heeren zijn vriendelijk aangezicht is over u? Vind je dat niet Heerlijk. Gods vriendelijk aangezicht is over ons... ...omdat we eenvoudig naar zijn geboden leven. Durft hij aan me te zeggen? Echt waar? Gods vriendelijk aangezicht. Ik heb God vroeger alleen maar gezien als boze God. Ik dacht alleen maar dat vroeger God boos kon wezen. Maar dat kwam omdat ik natuurlijk... ...ellende genoeg in mijn hart had zitten... ...waarvan ik wist dat God het niet goed vond. Ik dacht, ja, hij weet natuurlijk alles ook. Dat hadden ze me ook geleerd. Je kan wel stiekem dingen doen... ...of Willem zegt, ook al ben ik hier niet bij... ...maar God ziet alles. Nou, dat is toch het ergste wat je kan overkomen... <lacht> Bijna traumatisch. Maar mijn vader had gelijk. Maar goed, het gaat erom. We moeten luisteren naar de geboden die Abba Yahweh, hun vader, door de dienst van Mozes geboden heeft. Zeg dus nooit dat de wet is weggedaan. Echt niet waar. Dan moet je gelijk zeggen: je spreekt niet de waarheid. Je mag iemand niet zeggen: je bent een leugenaar, want dat is een oordeel, dat moet de rechter uitspreken. Maar je zegt: joh, jij spreekt niet echt de waarheid. Want zo spreekt hij niet. Wat heb gij gedaan? Zo, wat heb gij gedaan? Broeder en zuster, wat heb gij gedaan? Daar houden we het op. Denk erover na waar het over gaat en wat heb gij gedaan? Neem je de woorden van Mozes serieus en handel je ernaar? Of ja, het maakt niet zoveel uit. Prijs de Heer. Ik wens dat u een schitterende maand voor de boeg krijgt. God is stof. Amen.